9 uur. Dit is Lieselotte Thomas met het NOS Journaal. De vader van de vermiste Belgische backpacker Theo AJ heeft samen met de Australische politie een oproep gedaan aan WhatsApp. Ze willen zijn berichten bekijken... in de hoop dat ze meer te weten komen over zijn verdwijning. De jongen van 18 wordt nu ruim twee weken vermist in Australië op camerabeelden uit de nacht dat hij verdween is te zien... dat hij bezig was met zijn smartphone. Experts zeggen dat WhatsApp-berichten zijn versleuteld... en daardoor niet kunnen worden teruggelezen. De landbouw in Nederland moet duurzamer worden... en daarvoor moeten consumenten en supermarkten de portemonnee trekken. Dat staat in plannen die minister Schouten vandaag presenteert... om de agrarische sector om te vormen naar een zogenoemde kringlooplandbouw. Volgens de minister is eten te goedkoop geworden en wordt het milieu nu te zwaar belast. Ook krijgen boeren te weinig betaald voor hun producten. Het kabinet wil jaarlijks honderden miljoenen euro's investeren om de landbouw duurzamer te maken. Leasemaatschappijen en de Stichting Natuur en Milieu maken zich zorgen over het kabinetsbeleid voor elektrisch rijden. Er zijn berichten dat de subsidie wordt verminderd en de fiscale bijtelling wordt verhoogd maatschappijen vrezen dat het aantal elektrische auto's daardoor minder zal groeien. Volgens natuur en milieu is dat slecht voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. In Hongkong wordt vandaag opnieuw gedemonstreerd. Betogers hebben zich na een nacht op straat verzameld bij een regeringsgebouw. Ze zitten niet meer op straat en daarmee is een confrontatie met de politie afgewend. Die had gedreigd met ingrijpen als de betogers het verkeer zouden blijven blokkeren. Het protest in Hongkong richt zich tegen een wet die het mogelijk maakt om verdachten uit te leveren aan China. Het weer, veel zon, maar er ontstaan wel stapelwolken. Het blijft schijnbaar overal droog. Alleen in het westen kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat er ruim 70 kilometer file. De meeste van die files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Meer dan 5 minuten ben je nu kwijt op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Knopend Amstel 16 kilometer met een half uur vertraging. Van Amsterdam naar Utrecht tussen Knopend Hodendrecht en Breukelen ook een half uur extra. Daar is de linkerreis ook dicht na een ongeluk. Dat duurt waarschijnlijk nog tot rond kwart over negen. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Knoppen de Nieuwe meer vijf minuten vertraging. Op de A10 de Ring Amsterdam tussen Durgerdam en Knopend Amstel zes kilometer met een kwartier extra reistijd. Na een ongeluk is de linker reisschok dicht. En op de A10 tussen Afrit Volendam en Amsterdam Hem havens vijf kilometer met twintig minuten extra reistijd. Voor de N201 Hilversum richting Uithoorn...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 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe eens lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van het geluid van Zandvoort. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM. ZFM. Amsterdam Beach Hotel is dit Goedemorgen Zandvoort. Het is een beetje anders dan anders, dus we gaan het straks even uitleggen. Maar we beginnen nu eerst even met uh, de uitleg. Uh, naast mij zit Gerry Rutte. Goedemorgen, Irene de Jager. Fijn Goedemorgen. Je er bent. Ja. De techniek is in handen van Thomas de Jong. Goedemorgen, Thomas. De eindredactie deze week was ook van Gerry Rutte. De koffie wordt geschonken door Rick van Schier, alhoewel uh, wordt aan ons aangegeven. Want het is natuurlijk van het Amsterdam Beach Hotel... Uh, we hebben een, uh, een lang programma vandaag. Uh, we zijn ook een uur later begonnen als ja. normaal. Voor de vaste luisteraar de Goedemorgen Zandvoort... zal dit even een beetje wennen zijn geweest. Maar goed, uh, soms moeten dingen anders lopen dan uh, normaal lopen. We zenden uit van 11 tot 2 vandaag. Dus we hebben geen 2, maar 3 uur. Goedemorgen ja. Zandvoort, 1 uur extra. 1 ja. uur extra. Nou, De onderwerpen die we het eerste uur hebben... zullen we alleen even opnoemen. En daarna gaan we door met het uh, tweede uur. We hebben uh, als eerste... Nienke Bosman en Benjamin Spicher, van uh, de expositie in het Zandvoortsmuseum, Museum, de Wunderkammer. Ja, en daarna krijgen we classic concert met het opera Almere. Dat morgen in de protestantse kerk wordt gehouden om drie uur. Toosbergen en misschien dat Peter Tromp ook daarbij aanwezig is. Goed, daarna komt Miss Gay 2019. Diana van de Boren van het COC. Ja, praten. En wij eindigen het eerste uur met... Uh, nee, dat is het laatste eigenlijk, want dan het tweede uur begint om twaalf uur. Dus we zijn er dan al uh, dan in principe. We al. Okay. Zullen we nog doorgaan of gaan we maar nou, beginnen? Nee, we, we, beginnen. Ons, oh, okay. we beginnen gewoon okay. met onze eerste gasten. Ja. Nienke Bosman en Benjamin Spiesje. Goedemorgen. Ja, ik zeg het nu goed. Woendakammer. <laughs> Vertel, wat spannend. <laughs> ja, uh, nou, we hebben inderdaad een woordakammer gemaakt. En het is ook En... Uh... Ik was een stage op platform, zo ik studeerde aan de Academie, op leiding tussen de erfgoed. En we hadden. Ik was dus toen in tweede jaar. Ik was dus tweede jaar. En. Um, met ik was daar. Dus twee hebben we daar dus de Woendekammer gemaakt en toen zijn we ook verhalen van Frankfurt eigenlijk. En het is de woendekamer het in de stijl is van de Woendekammer. En wat is Woendekammer? Uh, uh, dat is iets van vroeger, begonnen begon ergens in de 15e, 16e eeuw. En uh, hierbij werden. Dat is eigenlijk een kamer waar mensen die al meer geld hadden, die uh, waren op de prijs geweest, hadden allemaal verzameld. Dus en lieten eigenlijk gewoon hun schatten zien. En ja, maar die ook hun prestaties en de geld niet dus hadden. Die hadden ze zien. En dat kon je zien in die, in die Ja, dat kon die, je als het ware dus ja. op tentoonstellen in de kamer. Dus we met de komen. En dan, uh, ja, dan, ja, dat ik zeg maar met de stoffen naar de uh, mensen die die we hebben gemaakt, is hetzelfde idee. Dan de schatten van Zandvoort. Leuk! Ja, en wat zijn de schatten van Zandvoort? Ja, dat is heel uiteenlopend. Het is gebaseerd op verhalen van Zandvoort. En we hebben objecten uit de collectie gebracht, zoals dus die er al zijn. En. Uh door middel van onderzoek wat we eerst hebben gedaan... de interessantste verhalen eigenlijk gekozen. En dan uh, uh, de objecten daaraan gekoppeld. Dus um, ja, het, zijn, het is echt van alles. We hebben botten laten zien, dingen op sterk water... maar ook uh, kijken foto's, je. Ja, maar hoe, hoe kwamen jullie daar de, aan? Dan? Dat was mijn ja, vraag ja, ook. Ja. Hoe, hoe kom je aan al die ja, schatten? Ja, al die schatten, ja. Uh, nou, heel veel van die... Uh, die heeft het uh, museum al in de collectie. Dus die zijn over de jaren heen. Is dat van het Juttersmuseum? Nee, van het Sandfoods oh, nee, Museum. Want bij het Juttersmuseum is het natuurlijk ook heel veel uh, schatten. Uit zijn, zee, he? Schatten ja. uit de zee, hè? Schatten uit de zee. Ja, wel, maar daar hebben we niet uh, we heel uitgebreid naar gekeken. Oké. Okay. Okay. Maar wat je zegt, iets uh, op sterk water. Botten op sterk water? Nee, nee geen botten op sterk water, maar. Um... Geen bot op sterkwater, maar een uh, oor op sterkwater. Oh, en waar haal je ja. die dan vandaan? Um, nou, het, het is eigenlijk van een verhaal van vroeger... Um, en we hebben zeg maar, een soort replica ervan gemaakt. Want oh, okay. het, het bestaat wel echt, het oor op sterk water. En dat heeft ook een tijdje in het raadhuis hier in Zandvoort gestaan. Maar op een of andere manier, het is een beetje een mysterie waar het is gebleven. Um, dus daarom hebben we een replica ervan gemaakt. Zodat we wel gewoon het, het kunnen het gebruiken. Ja. Het is niet ja. van Van Gogh, hè? Het oor is van Van Gogh. Nee, nee dit keer niet. Het nee. zou wel leuk <laughs> geweest zijn. <laughs> ik zie zo voor mijn linkeroor. En Van Gogh had geloof ik, uh, ja. of een rechteroor. En, uh, en Van Gogh zijn linkeroor is ja. eraf gegaan dat dus is het verschil waarschijnlijk. Maar wat leuk. Ja, ja, heel leuk. Bijzonder. Heel leuk project geweest, ja. En hoe is erop gereageerd op het project op school? Want het was voor jullie dus een, een, een eindexamen. Was het een eindexamen um, Nee, dit was ons tweedejaars thuis. Dus we moeten hierna nou nog twee jaar. Maar uh, op school is er vrij, nou ja, gewoon positief op gereageerd. Um, we hebben het ook al bij voldoende afgesloten. Uh, maar een van onze docenten die zit ook in het bestuur en die heeft uh, uh, ook heel veel uh, nou ja, blijdschap met het project ge geuit die is heel blij ja. dat het uh, er staat zoals het er staat ja. en, en hoe lang blijft het uh, in het museum staan? Uh, de toestelling is permanent dus eigenlijk uh, kun je gewoon altijd komen bekijken oh, ja. nou maar dat Wat is leuk. voor jullie toch dat fantastisch? Is, ja, ja, dat was ook wel extra, een, ja, een extra ding aan onze opdracht inderdaad dat het gewoon blijft, dus daarom Echt extra ons best gedaan. En ja. ook gewoon wel met het idee van nou, dit blijft voor altijd. Dus hebben we hebben ook wel gewoon rekening gehouden met het materiaal wat we hebben gebruikt, ja. dat dat niet bijvoorbeeld te goedkoop, of niet, ja. niet kwaliteit genoeg heeft. Ja. Dus um, ja, zo'n extra lading gaf dat eraan inderdaad. Nee, is het is het één kamer, is het die kamer achter, daar in de, in het museum? Als je binnenkomt, daar rechts. Um, ja, dat het is ingelekt? de oude keuken. Ja. Um, dus je, als je dan binnenkomt, kom je eerst door de door de uh, winkel en de entree, ja. dan kom je in die grote ruimte. En dan is je rechts. Rechts in het ja. midden is een trap omhoog en dan loop je eigenlijk gewoon recht Gelijk die de kamer, kamer in. Ja, ja. De inderdaad ja. de oude keuken. Ja, dat was eerst nog geen tentoonstellingsruimte, maar dat is nu dus, nu dus omgebouwd oh, oh, leuk. naar de Maar ja. Goed, um, het, het zijn natuurlijk allemaal gevonden dingen, hè. Dat is, zijn er ook nog dingen geweest waarvan je dacht, oh, ik, ik hoop eigenlijk dat ik dat kan vinden of dat ik dat, dat, dat, dat erin kan doen of, he, of is dat niet zo? Dat er nog nou ja, onderwerpen zijn die er niet bij zijn, maar die jullie er wel graag bij hadden willen hebben? Um, nou, we hebben in principe wel eigenlijk alles uh, erin kunnen doen wat we, wat we wilden, zeg maar. Maar bijvoorbeeld dat oor, dat was er dan niet, dus dat was wel jammer. Ja. Uh, wel echt gewoon rondgevraagd en dat soort dingen. Maar ook de mensen van het adlib-team, dat zeg maar de mensen die met de collectie bezig zijn... Die wisten ook wel ervan af, maar wisten eigenlijk Het verhaal was er... Ja, het was een beetje... Maar, ja. Een beetje mysterisch. Ja. Ja. Uh, dus dat is dan bijvoorbeeld wel iets wat we dan dus niet echt de oorspronkelijke versie zeg maar, van dat oor... Dat hebben we dus niet kunnen vinden, maar dan hebben we dat zeg maar, zo opgelost door dan uh, de replica ervan uh, te gebruiken. Nou, wie Want heeft dat een replica oor van, trouwens gemaakt? Uh, ik heb dat geregeld. <laughs> ja. Maar je hebt het geregeld? Ja, of nou, geregeld. Ik heb dat zelf gewoon de dingen daarvoor gekocht. En dan, uh... Iemand heeft een oor gemaakt. Ja, dat ja, was wel een leuke opdracht. Ja, ja kan dus, me ja. voorstellen. En is er in die optie, in die tentoonstelling... uitleg wat, wat er ligt en wat er nieuws is? Dat kunnen de mensen dan... Ja, we, als je de kamer binnenkomt... staat bij elk object een nummer. En wij hebben een begeleidend boekje ook geschreven... waarin al die verhalen nog extra worden uitgelicht zodat uh, uh, je ja, ook wat meer diepgang krijgt. En ja. dat het juist spannend wordt. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, en daarnaast hebben we ook audioverhalen, dus dat geeft ook nog weer wat extra verdieping. En dat zijn niet zeg maar de dingen die in het boekje staan, wel dezelfde onderwerpen natuurlijk, of de objecten, maar het geeft net wat meer een, dat je een beetje een idee en het verhaal erachter hoort en ja dus dat we niet alleen tekst hebben zeg maar, maar ja, dat je ja, ook ja. gewoon ja. Ja. En, de, en het boekje wat, wat gemaakt is is dat een, een klein boekje wat je krijgt uh, wanneer je binnenkomt als je, je entree betaald hebt of hoe moet je uh, nee, dat voorstellen dat, dat staat gewoon in de ruimte zelf gewoon in zo'n standaard er ligt Staan een, een paar boekje. boekjes ja, okay. hebben een Engelse versie en Nederlandse versie mm -hmm. uh, mogen mensen dat zo meenemen nee, of mogen is het dat... niet meenemen mogen ze gewoon gebruiken in de ruimte zelf ah, zeg maar. oh, is het ja. niet een idee ja. Ja. om dat dan als een soort verkoopboekje uh, neer te leggen ja uh, Want dan dan mensen tentoonstellen. misschien als ...veel vraag naar is, dan kunnen ze daar misschien over nadenken inderdaad. Ja. Ja. Het ja. gaat toch over Zandvoort. Ja, en, en ja. vaak willen mensen zeg maar, iets, iets in hun hand hebben om mee te nemen van... ...goh, ja. we zijn daar geweest ja. en als ja. ze thuis komen ja. kunnen ja. ze ja. laten zien... Ja, ...dat was zo ja. leuk, ja. Ja, als dat als was een oren wat sprake, gevonden we is. is een goed beeld van Zandvoort ja, ja, ja, ja, ja, ja. en de belangrijkste hoogtepunten ja. worden er gewoon in benoemd. Dus. Ja, wie ja. weet. Wel heel spannend, ja, bijzonder dat jullie dan niet hier vandaan komen... ...maar dan daar wel bij betrokken zijn. Hoe kwam dat? Um, nou, uh, Nienke is in eerste instantie. Wij worden uh, dan een soort van ingedeeld. En Nienke is hier terecht gekomen. En toen ben ik uh, er later bij gekomen. Uh, maar wist u, u wisten niks van Zandvoort? Nou, niet echt, nee. Nee, oké. Okay. Maar voor zo'n tentoonstelling ben je uh, de eerste paar weken echt bezig met grondig onderzoek doen naar, naar de verhalen. En ja, het, ja. Uh, we hebben dat ook veel met de vrijwilligers van het museum. Gewoon met hun gesproken van, ja, wat vinden jullie belangrijk om ook te vertellen? Wat vinden jullie leuk om te laten zien? En uh, op die manier hebben we geprobeerd het uh, ook herkenbaar te maken voor zandvoort. Ja. Heeft het je oordeel over Zandvoort veranderd? Of had je geen oordeel? Nou, de eerste keer dat ik hier kwam... vond ik het allemaal uh, uh, uh, een beetje grijs aan de boulevard. En um, door um, dat onderzoek uh, en de geschiedenis te kennen... Um, je krijgt toch wel een soort extra waardering, een soort van uh, historische sensatie. Ja. Uh, als je hier rondloopt en je denkt van oh ja, ik, ik kan me er iets bij voorstellen ja, ja, ja. hoe het hier zo uh, zijn ja. geweest. Ja. Ja. Ja. Maar ook, want er zijn natuurlijk heel veel bekende Nederlanders en niet-Nederlanders in Zandvoort geweest. En er moet iets geweest zijn om voor die mensen om de beslissing te nemen om hier naartoe ja. te komen. En nou, misschien is het heel mooi dat dat zeg maar een beetje extra belicht wordt, uh, dat, dat het geen uh, grijs uh, patatdorp is, maar ja. dat dat er gewoon echt heel veel te doen ja. is hier altijd. Ja, het is het, het is het. Nou, een redelijk klein dorp, om zo maar te zeggen. Maar er is dus gewoon heel veel informatie, heel veel verhalen. Het dus, dus heeft historie. Ja, ja het, is, het is heel veel historie. Ja, echt enorm. En ook gewoon heel veelzijdig. En ja, ja het is heel interessant ja. om uh, mee bezig te zijn. Nou, ja. dat vinden we heel fijn ja. om te horen. Want, ja. Ja. Uh, ja, wij, wij weten het wel, maar het is ja. altijd prettig als mensen als van buitenste. buiten ja. Ja. komen en ja. zich dan ook realiseren. Maar goed, ja. je moet je inderdaad verdiepen ja. om dat te kunnen weten. Nou, die verdieping die hebben jullie aangebracht in het Zandvoorts Museum. Dus uh, als Mensen zijn die familieleden of kennissen of gasten of wat dan ook hebben die iets meer over Zandvoort willen weten, dan gaan, moeten ze die vooral naar het Zandvoorts Museum sturen om ja. naar jullie tentoonstelling te gaan kijken. Hij is permanent zoals je zegt en uh, ja, ik ik vind het wel. Uh, ja, we gaan we, kijken. We gaan, gaan. Wij gaan ja. ze ook zeker kijken. Zijn jullie wel aanwezig soms ook bij het, op, op, tijdens de tentoonstelling of? Hey, jullie hebben het nu gedaan en jullie zijn uh. of. Ja, in principe zo. is onze stage is nu voorbij en de opening is geweest ja. en zo, dus ja. in principe... Nee, Hebben jullie niks meer nee, nu Nee, maar we mee. gaan wel zeker gewoon nog af en toe terugkomen ja. Ja. en kijken hoe het ook daar ja, is met de mensen die, die ja. werken natuurlijk ja. en uh, kijken hoe, hoe het met het, de toestelling gaat uiteraard. Ja. En, en uh, wat willen jullie eigenlijk uh, met, met deze opleiding uh, worden? Wat is jullie um, uh... ja, tentoonstellingsmaker? Ja, echt ik waar? vind de tentoonstelling ook wel heel leuk. Ja, ja, ja. Het is heel leuk. Ja, zeker door deze stage. Het heeft wel echt gewoon inzicht gegeven in uh, wat er allemaal bij komt kijken. We hebben echt op kleinschalig niveau gewoon allerlei aspecten kunnen meemaken van de tentoonstelling. Dat is ook echt waarom we voor deze stage hebben gekozen. En um, ja, we hebben allebei wel de conclusie dat we hier wel mee door willen gaan. Ja. En dat we uh, gewoon ja, wel veel mee voelen met het vak, zeg maar. Is, ja. er, is er ook nog ruimte om bijvoorbeeld... Uh, stel je voor, hè, want het is natuurlijk een geschiedenis... maar er kunnen natuurlijk in de toekomst dingen uit het verleden nog boven water komen. Is er dan ruimte om daarmee te werken of om dat toe te voegen? Of hebben jullie daar zeg maar, met uh, het museum over gesproken? Van goh, de... hè, mocht er iets, iets boven water komen letterlijk, uh, kan het huidige... er nog bij in Zo, de tentoonstelling? De tentoonstelling? Ja, in de tentoonstelling zelf? Ja, ja op zich. Ja, er past in principe nog wel dingen in de kast. Dus ze kunnen altijd dingen nog bijvoegen. staat er niet in het boekje, maar dan zouden ze bijvoorbeeld nog dat... een klein erbij Dat het dan inderdaad in een nieuw boekje gedrukt wordt. Ja, daar is wel allerlei mogelijkheden in. Ja, want er worden nog steeds dingen ontdekt natuurlijk hier. En wat er uit de zee komt of uit de duinen. Of nou ja, er is natuurlijk genoeg te vinden hier. Dus dat is wel bijzonder. Nou, heel Leuk. bijzonder. Ja, een... Mooi verhaal. Ik vind het echt uh, ja. Ja, ik vind het, ik vind het heel grappig. Je verwacht dat... het niet. Hè? Nee, dit, dit is een uh, totaal uh, nee. onverwachte creatie van het museum. En uh, nou ja, het museum het blijft een bijzonder plekje is een om naar toe te gaan uh, voor mensen. Ja, ik, mensen. ik waar het te gaan. Ja. Ja. Want wat, wat, wat vinden jullie van de rest van het museum? En ik neem aan dat jullie ook een klein beetje daar rondgekeken hebben van uh, buiten je eigen ruimte om. Um, ja, nou, ik vind het uh, leuk dat er gewoon heel veel uh, verschillende dingen zijn. Dus het is bijvoorbeeld gewoon tijdelijke tentoonstellingen van uh, ja. bijvoorbeeld gewoon schilderijen van een kunstenaar of ja, beelden ja, of allerlei ja, dingen. Dat ja, is er. Ja. Maar er is ook gewoon heel veel over vroeger nog ja, te zien. Het bijvoorbeeld stelkamers. Al, ja. Ja. Ja. Dat is ook heel leuk ja. om te zien dat je gewoon echt gewoon in een soort slaapkamer kun je bijvoorbeeld kijken. En een winkeltje is nagebouwd. En op die manier is er gewoon heel veel verschillende uh, ja, manieren. wordt gewoon iets overzand voor duidelijk. Via video hebben ze ook. En dat, vindt, dat hebben ze wel echt leuk aangepakt, vind ja. ik. Dat er gewoon ja. zoveel. Ja, oh ja goed. Gewoon kijken jullie toekomst. In de, in de, in de ja, ja. ja. zoals ja, vroeger ja, was en zo. dat Dat niet alleen maar kunst is wat aan de muur hangt, nee, nee, nee, Maar nee, nee. dat ja. je gewoon echt een beetje ook een ervaring opdoet als je daar binnenkomt. Ja. Ja. Dat is voor jullie opleiding natuurlijk iets. Hè, wat je ja. al gelijk meekrijgt. Dus dat hoef je allemaal niet meer uit te vinden. <laughs> ja, dat, dat is natuurlijk wat je wil. Als je de tentoonstellingmaker. Uh, uh, of in ieder geval uh, bouwer uh, wil worden. Ja. dan zijn er vaak uh, vernieuwingen. Wordt er gevraagd. Nou, dit hoef je allemaal niet meer uit te vinden. Zijn er nog dingen waarvan jullie denken. Van, nou, dat, dat heb ik eigenlijk nog nergens gezien. Maar mocht ik ooit de kans krijgen. Om een tentoonstelling te bouwen. Of in te richten. Dan, dan zou ik dat graag erin willen doen. Um. <laughs> ja, een moeilijke vragen. Moeilijke vragen stel ik. <laughs> uh, nou, er wordt al, ik. Niet zozeer. Er wordt al heel veel gedaan. Je hebt ook nu... Uh... Heel veel dat ze uh, uh, VR, virtual reality gebruiken om mm -hmm. uh, mensen echt uh, zo'n ervaring mee te geven. En het lijkt me wel heel interessant om aan zo'n project ook mee te werken. Ja. Uh. En dan ook vooral de ontwerpkamp van hoe ga je daarom. En, ja. uh, hoe ga je het inrichten? Hoe ga je het visueel, maar ook uh, technisch zeg maar, ja. inpakken? Ja. ja, dat is waar. Nou, jullie doen het samen. Hè? Jullie zijn, zijn jullie samen uh, verder? Gaan jullie verder? Andere tentoonstellingen, oh. eventueel. Of was dit een project alleen maar. Nu? Uh, was eenmaal? Nou met de stage was het in <laughs> ieder geval dat we een duo waren, inderdaad. Maar wie ja. weet wat de toekomst ons brengt. <laughs> <laughs> nou, gezellig. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, leuk. Nou, ik, uh, ja, het is, uh, ik hartstikke heb gevraagd, willen de... jullie nog iets kwijt, zeggen jullie van ja, nou, zeg eigenlijk u. wilde ik dat nog even zeggen. Dan kan je het nu zeggen over de tentoonstelling e of over, uh, nou ja, wat dan ook. Weer een moeilijke vraag. <laughs> oh, ben ik lastig, hè? Nee, ja, we hopen gewoon heel erg dat veel mensen uh, gaan komen. Ja, en uh, ja. dat ze dat vooral ook heel leuk en leerzaam vinden. Oké. Okay. Ja. Kunnen ze dat nog achterlaten ergens? Is er nog een... een... Ja, er is een gastenboek. Ja, oh, Heel goed. Nou, hartstikke bedankt voor jullie ja, komst. Dankjewel. En uh, veel succes in de toekomst. Nog twee jaar te gaan. Nou ja, goed. Als je deze twee hebt gehad, dan kunnen die andere twee ook gewoon wel, wel, wel, wel komen. Dus goed. geen probleem. Oké. Okay. Danks. We gaan uh, Dank luisteren u. naar muziek. Wat, uh, ik oh, weet het niet. Thomas. Thomas, die... Thomas, gooi er wat in, wat zeg je? Wat komt er? Wat oh, is goed? I'm zit here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder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 We zijn weer terug. Uh, wat ik nog even wilde zeggen is uh, het volgende. Dit is het uh, zesde uur van de bijzondere uitzending van CFM live vanuit het Amsterdam Beach Hotel tijdens het festival 24 uur Zandvoort. Nou, mijn naam is Irene de Jager en samen met Gerry Rutte presenteren wij Goedemorgen Zandvoort hier vandaan en het geluid is van Thomas de Jong. We hebben nu uh, bij ons zitten Toosberg. We moesten even moest naar. Even nee. naar. Ja, nee, even. Nou, we zeg. moesten even omschakelen. Nee, nee. Ja, nee, Toos. Niet omdat jou nee, niet, maar nee, nee, nee. even terugschakelen naar uh, waar we het over Toog. gaan hebben. Goedemorgen, Goedemorgen Toos. Toos is net terug uit haar uh, vakantie, dus die heeft nog een beetje plopjes in de oren van ja. het vliegtuig. Ja. Maar dat gaat helemaal goed komen. We gaan het hebben over het concert uh, van morgen. Ja. Het Hij staat heel voorde. groot in mijn agenda. En er gebeurde van alles weer dat ik er niet naartoe kon komen. Maar ik heb gezegd, ga, ga maar doen het wat goed. je wil. Maar het ik goed. ga naar de kerk. Ik moet daar gewoon bij dat zijn. Moet iedereen denken, ja. Een ja, operacor. Ja, ja. ja, vind je het niet bijzonder? Ja, ja. Wow, ja. absoluut. Jij ook, ja. Ja. En uh, het leuke is, ja je mag wel even kijken. Okay, het leuke ervan is dat uh, dit operacor ook heeft meegedaan uh, de laatste keer aan uh, Holland talent. Okay. Oh! En uh, ze zijn dan weliswaar niet in de finale gekomen, maar ik heb zoiets van als je daar al voor uitgekozen Schip. wordt om mee te doen, sowieso, is dat al uh, heel wat. Ik ja. heb ze twee keer gezien, twee oh. uitzendingen mochten ze meedoen en uh, ja, dat is echt uh, nee. hele part. Ze hebben prachtige jurken aan, die dames. Oh! oh. oh. Echt, uh, oh ze in, zijn in kledij, zeg maar in, in opera. opera kledij. Oh. Oh. Oh. Ja, ja, heel, heel mooi. mooi. Ja, het is echt uh, heel ja. veel. Zorg Hebben ze daar aan besteed. Nee, maar het is ja. een relatief jong koor nog, hè? Het is een 7 jaar bestaan ze nu ja. ondertussen. En, uh, maar ja, het is het is gewoon. Uh... En we vonden ook, ja, opera, We hebben het eigenlijk. Niet zo ver, nou één keer eerder ja. hebben we een opera accord gehad. Het ja. heel in het begin. Ja, ja, en dus het is een beetje toch wel een primeur, vind ik. Ja, is, uh, ja, en ik, ik moet je zeggen, ik, ik zie even het programma nu en wat, ik wat uh, ziet, zie Nabucco en Il Travatore en ja, ja, ja. Uh, Romeo en Juliet, Samson en Delilah, Carmen. Het, ja, het zijn echt geweldig? wel de en... namen. Ja. Nou, ik bedoel, uh, uh, niemand kan mij tegenhouden om morgen daar te zijn. <laughs> echt waar. Ja, ik denk ja. dat er heel veel mensen ook moeten komen. Want het ja. gaat heel bijzonder ja. worden nou daar. Ik weet ook wel dat wij in Zandert hebben ook ooit een opera koor gehad toch? Het is heel lang, ja. lang geleden. Ja, heel lang geleden. Ik weet niet meer precies hoe dat heette. Ja. Ja. Uh, niet, Samos of zo. Of heette dat zo? Ik weet het ja. niet. Dus ik denk dat er gewoon best wel heel veel mensen ook zijn. Die ja. van opera en operet houden. er zijn natuurlijk wel een aantal opera zangers hier in het dorp. Die dus ook regelmatig optreden. De oude dirigent van het... Was een mannenkoor waarin heeft hij uh, ja. Ja. die, uh, ja, die nou, zit met zijn vrouw samen en die ja, treedt ook recht. Ik ja. kan even niet op zijn naam komen, dat is de leeftijd denk ik. We vonden het een leuke afwisseling in ieder geval. Oh, het, ja. Het, ja. Het, nou ja, goed. Sowieso is het programma van de kerk. De ja, ik wil ook net zeggen. Ja, nou, ja, dat is hebben ook jullie wel niet even... over te klagen. Nee, maar dat is ook wel een van onze doelstellingen dat we dus uh, de diversiteit, de diversiteit ja. en, en kwaliteit dat ja. staat heel hoog in het ja, vaandel. Ja. Uh, zeg. En dit is de laatste alweer voor het uh, voor, voor de zomer. Voor de zomer. Ja, dus juli augustus hebben is we. Het, uh, is niet? het even? Mogen we uitrusten? Kan weer op vakantie. Ik denk dat je nog andere dingen te doen hebt ook. ja, ja, ja, ja. Ja, ook mijn volkstuin heb ik heel veel. Die, die tuin die was echt geploft toen echt ik terugkwam. Ja, ja dus dat komt omdat het best veel geregend echt, heeft. En ja, ja, af en toe zonnetje, een beetje ja, regen en ja, dan ja, vloept ja. Het, dus het omhoog. Okay. We hebben, en het is ook gewoon fijn om even, want het is ja, administratief gezien even ook best rust. wel veel ja. werk hoor. Ja, ja, ja, ja. Dat, uh, dat heb ik wel eens eerder gezegd. Mensen ja. hebben daar niet zo'n idee van. Nee. bijhouden van de website. Ja. Uh, ja. Nou ja, zien het dat je voor het volgende jaar weer actueel... het programma rond gaat krijgen je bent je constant bent bezig. Mee bezig. Ik, ik zie dat die pianist, die jongen, ja. die Matthijs Jonge, nou ja, ja, jongen, het is ook echt een jongen. want is Hij, jongen, is, jongen, hij, is, jongen, hij ja. is 19 jaar. Ja, ja. Waanzinnig. 17-jarige ja. scholier is die al, uh, heeft hij al een concert begeleid. Ja, dat is geweldig toch? Ja. ja, ik vind het ook... Uh, ja, ik hou daarvan. Ook ja, nee, ook omdat het dan zo'n jonge jongen is en dat hij dan toch opera die doet. Ja. Dat, dat wacht he, de meeste de jonge gasten, die, uh, nou, die ja. hebben een hele andere ambitie ja, uh, qua muziek. muziek. Ja, pop en, en, en ja. hard rock, weet ik. Dat soort muziek. Ja. Ja. Maar, uh, maar hij is klassiek geschoold. Uh, ja, klassiek geschoold. Ja, ja, ja. Maar dat zie je ook bij de laureaten altijd. van. Ja, dat is ook. Ja, dat is dat zijn zo. ook soms zo jonge mensen. En ik vind het zo, zo heerlijk ja. dat, ik dan, uh, dat je dat ziet. Dat die van klassieke muziek ja. houden. Ja. Ja. En dat, uh, ja, daar word ik warm van. Daar ook heel erg Dus uh, ja, morgen. Mooi, morgen. morgen. Hoe laat? Uh, drie uur begint het concert, zoals altijd. Half drie gaat de kerk open. Toegang slechts vijf euro. Ja. Uh, en voor de vrienden van het uh, Classic Concerts... Uh, er is er een speciaal plekje. Hè? Ik ja, ben zelf nou, ook vriend, moet ik zeggen. een plekje vooraan. Ja, ja. Dus is, die kunnen het ja. allemaal goed zien. En Mensen worden. kunnen nog steeds vriend worden hè, van de Classic Concerts. Ja, Want, ja, om ja, jullie te was steunen. er een keer iemand hier die zei van... Uh, ik word vriend en ik kom morgen het geld brengen. En is het gebeurd? Nee, nog steeds niet. Oh. Dus uh, ik heb hem wel het uh, aanmeldingsformulier toegestuurd. Nou, maar misschien is het vergeten. Ja, het nou ja, dat kan. Maar dan denk druk. ik, dan moet je het niet hier zeggen en het niet doen. Oh, nee. Of je moet zeggen en doen, maar niet... Uh, ja. Nou, we okay. gaan ervan uit dat hij, hij of zij dat het vergeten is. Ja. En dat dat bij deze gehoord is en dat dat alsnog gebeurt. Ja, nou, dat hoop ik ook. Want ja. we zijn heel blij met iedere vriend en iedere donateur. Ja, natuurlijk. Ja de subsidie hebben jullie ook nog steeds En he? we, hebben, ja, we hebben toevallig van de week ook weer aangevraagd. Okay. En, en we hebben, maar dat had ik vorige, week, vorige keer geloof ik al gezegd... dat we die uh, bijdrage hadden gekregen van de winkel van Zinkel. Ja, ja. ja de dat ruilwinkel van Zinkel. Ja, dat was, oh. ja, was heel leuk. Hadden nou, we een ja. check gekregen. Ja, wat he. grappig hè. Want dat ze daar toch zo'n zo winkeltje hebben met spulletjes die mensen komen brengen. En daar komt toch een hoop daar geld binnen blijkbaar. Ja, maar als jij niets komt brengen, maar je ziet wel iets leuks. Kijk, dus je popen, kopen. Ja, maar ik kom regelmatig ook wat brengen, omdat ja. ik dan denk van ja, weet je, ik ja. hoef niks ja. te kopen, want ja. ik wil eigenlijk juist, ja. Hè, ja. wij willen wat dingen uit ons huis en niet meer in het huis. Nee, precies. Alhoewel, ik moet zeggen, ik heb uh, laatst, dat was trouwens nog, toen ze in de passage, of in de, ja, nee, in de, ja, waar, hoe, nou, was de passage De, passage zaten, in de... de passage zaten in de Haltestraat. Toen uh, vond ik daar uh, een paar uh, kleine, nou, nah, port uh, CQ sherry glazen. En dat waren precies de glaasjes die mijn tante in de kast had staan, waar ze er een paar van had laten vallen en die heb ik toen meegenomen Nou, dat mensen was zo verschrikkelijk blij. Ja. Dus ik kijk regelmatig ja, een, even. Ja. Maar dat is ja. heel leuk om op die vanuit die hoek dat, dan dat, uh, iets. te verwacht ding. je niet. Nee nee nee. nee, nee. Dat nou, is, uh, we goed. zijn blij met alles die Met we alles. Je goed. Jullie hebben je sponsoren natuurlijk, hè? Ja. Uiteraard in de gemeente. Dus, maar het wordt steeds ingewikkelder. Hè? Het om... wordt steeds ingewikkelder. Ja. 2020 zal nog lukken. En dan zijn we wel blij om, omdat dat natuurlijk ons jubileumjaar is. Ja. Maar oh, dan... daarna gaat het echt uh, ja, dan roepen mensen al: je moet de, contribu of de toegang uh, moet omhoog. Ja, maar dan ga je die drempel niet Ja, en dat is nou juist datgene. Ja, en wat, juist voor uh, mensen met een wat kleine portemonnee ja, is die 5 euro natuurlijk lastig, te betalen. Ja. Dan denk en, ik liever als mensen dat weten: geef dan wat meer. Of, hè, dat dat uh, mag ook altijd. Ja, of doe dan een, een eenmalige bijdrage een ah, ja, keer of zo. Ja. Dan is het. Uh, ja, ja. Maar goed, het, ja, je kan niet in andermans portemonnee nee, kijken. Nee, nee, nee, en nee. het is ook lastig om te zeggen: van we gaan naar een tientje of zo. Zo, dat, ja. Uh, ja, dat is best veel dat, dus Ja, dat is dan, dan voor verslaan, een half dus mensen 5 veel. euro ja. en dan 10 Ja. ja. Ja, best, ja. best nou, ja, dat is nog heel weinig hoor. Ja, is, is, hoor. Ook, is ook. Ja, vijf euro, dat is natuurlijk dus belachelijk Dat vijf is niks. Vijf. <laughs> dat, maar dat, niks. dat was ook onze doelstelling, ja. hè? gratis concerten geven. Ja. Ja. Dat kunnen we niet meer. Nee, dat redt, dat redt dat niet. Dat is niet ja. mee, oh. ja. onbegonnen. En, en toe, na de stop, ja. is, wat is er uh, ja, ja, dan hebben we de laureaten van het Christina-concours. En we hebben nog het Symphonieorkest Haarlem in november. En dan in december het concert met de Maastricht Staal. Van... Van... Ja, ja daar zijn we ook al mee bezig om dat allemaal voor te bereiden. Ja. Ja. En tussendoor hebben we nog een pianiste. Uh, oh. een, een Japanse pianiste. Oh, oké. Okay. Dus, uh, Leuk allemaal. Ja, het, het programma is al van morgen, wil je daar nog iets over zeggen? Of zeg je Nou, nou, dat nou, nou ja, voor ja zich. opera operette. Je, je noemde de namen al. Uh, Ferdi, uh, Bizet, Sans. Sans uh, ik denk dat het gewoon een heel mooi programma is. Dat ja. denk ik ook wel. Weet heen. het wel zeker. Weet het ook zeker. Ja. Ja. Ja. Toch? Goed. Nou, nog één keer. Het is om half drie. of. pardon, half Het is om drie uur. Half drie de kerk over. Ja. Open. Het uh, begint om uh, drie Precies. uur en het kost vijf euro. Precies. En kom vooral. En de stoelen zijn vernieuwd, hè? Want vroeger waren als een vorst, hoor. Als een ja. forst. Eerst moest je altijd ook zien toch? dat je een kussentje bemachtigde om ja. ja, ja, ja. op nee, die houten stoelen te zitten. Nee, nee ja. dat hoeft niet meer. Maar dat is echt. Dat, ja. dat ja, is wel een is, feestje, hè? He? Ja, dat het, het, het, het. lijkt ook nu meer op een concertzaal. Het is ja. wel ja. de ja. kerk, ja. maar. Ja. En ik moet zeggen vorige keer dat we dat, wat vorige keer hadden die uitvoering, die mensen die. Zeiden ook, wat een ongelooflijk mooie akoestiek heeft deze ja. kerk. Ja, is ook... dat, uh, ja. dat blijft, iedereen blijft daarover roemen, ja. over de acoustiek. Ja. Ja. Maar ook de mensen die daar spelen, ook, hè? Ja, nou, dat bedoel die... ik. De mensen, ja. hè, dat was het, het Blazersensemble, Septentrionus, en die zeiden ook. Dus, het is zo. je hoort een zo warm geluid mooi. wat eruit komt. Ja, het, ja. het klinkt zo prachtig, het slaat niet dood. Nee. En uh, ja, dat is natuurlijk voor mensen die komen spelen ook, en voor degenen ja. die luisteren ook heel mooi. Ja. Dus uh, ja, we blijven daar voorlopig. Hoop ik nog wel even nee, zitten. Dat is, uh... ja, mooi zo. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel voor ook. je cool succes. Fijne, Fijne, zomer. Fijne zomer. Ja, dankjewel. Jullie ook. En we Tot zien we in elkaar in september ja. weer. Oké. Okay. Ja, Wij gaan uh, nog even uh, wat extra informatie geven. We houden u uiteraard nu op de hoogte van wat er allemaal te doen is in Zandvoort. En de komende twee uur kunt u meegaan doen aan een aantal evenementen. Om twaalf uur kunt u een kaas- en wijnproeverij meemaken bij Kaashuis Tromp op de Grote Krocht nummer drie... En ook om 12 uur begint ook de jeugdworkshop kunst maken bij het Zandvoorts Museum. Ja, daar krijgen wij ook een live verslag van uh, als het goed is uh, straks. Maar dat horen we meer. Daarna is er ook om 12 uur uh, een safari in de duinen. Verzamelpunt is het Pannenkoekhuis De Duinrand op de Zandvoortselaan 130. Ik hoop dat het droog is en blijft. Want dat ja. zou wel leuk zijn. En bij Ayuma Beach begint ook om 12 uur de workshop viniel... En dat gaat over naar platen natuurlijk. En dat is op de boulevard Barnaar 24. Nou en houdt u van fietsen met vrienden of familie. Dan kunt u om 12 uur op het circuit meegaan doen aan de 6 uur of de 24 uur fietsrace. Goedendag, ga er maar aan staan. En uh, als laatste vanaf 1 uur tot 3 uur is er een meet and greet met de Rijnderszusjes bij Sektime in de Kerkstraat. En daar gaan we waarschijnlijk ook eventjes met de radio even Live. Ja, ons uh, Daar, ga, daar ja. gaan we mee, uh, mee praten. Goed, dan hebben we nu weer een, uh, een muziekje en dan komen wij zo meteen terug. Tot zo. De gasten als afsluit van het eerste uur. Diana van de Born van het COC. Met, en dan ben ik even je naam kwijt. Sandra. Sandra. En jij bent ook van het COC? Ja, klopt. Maar dan Den Haag. In Den Haag. En jij, uh, Diana, is uh, landelijk COC Nederland? Ja, klopt. Ik ben bestuurslid bij COC Nederland. Vertel, wat doe je daar? Wat doe ik daar? Uh, nou, het, is een, een, het COC is een federatie. Uh, wij hebben twintig verenigingen, waaronder uh, COC Haaglanden... waar uh, Sandra inderdaad in het bestuur zit. En uh, ja, als bestuur zijn we eigenlijk toezichthoudend. We zien toe op... Uh, hoe het federatiekantoren het uh, beleid uitvoert, uh, de plannen daarvoor maakt. En uh, ja. De lidverenigingen bepalen uiteindelijk of wij op de goede weg zijn. Zijn jullie allemaal dan hetzelfde? Of jullie zijn echt het overkoepelend orgaan voor alle COC's in Nederland? Nee, eigenlijk zijn de verenigingen die zijn de hoogste, zijn het hoogste orgaan okay. van het COC. En ja. Ja, daarnaast hebben wij het federatiekantoor... die echt de projecten allemaal begeleidt met ja. projectleiders. Ja. En daar houden wij toezicht op. Ja. En, en wat, wat, wat doen jullie dan? Wat, wat organiseren jullie... Uh... <tieden> Als bestuur zelf niet ja. uh, heel veel. Behalve voor onze voorzitter, die uh, uiteraard uh, overal zichtbaar in beeld is, uh, de woordvoering uh, verzorgt uh, als het uh, ja, om landelijke thema's gaat. En uh, ja, wij zelf zijn meer op de achtergrond bezig, gaan wel het land in naar regionale verenigingen. om ja. te kijken hoe gaat het daar, begrijpen jullie wat we uh, landelijk aan het doen zijn. en hoe vertalen jullie dat naar het lokale beleid? Ja. En ook nu met de hele discussies over L... DHT, wat hoe is het ook weer? HTI? LHBTI. BTI, ja. ja. Lesbiennes, ja. homo's. Want dat is op dit moment ook natuurlijk heel erg, uh, erg uh, in, hè? Ook uh, transgenders, uh, uh, discussies daarover. Uh, ja, nou, hadden... het is uh, sowieso een heel goed teken dat ja. uh, de LHBTI, LHBTI gemeenschap steeds zichtbaarder wordt. Ja. Uh, ja, we zien daardoor ook dat er wat meer negativiteit uh, zichtbaar wordt, helaas. Uh, nog niet iedereen... Uh, ja, heeft de mening uh, leven en laat leven. En ja, daar zien we dus ook wel wat meer geweldsdelicten uh, ontstaan. En dat is toch nog wel. Uh, dat is niet zo, ja, uh, niet zo goed. Dat is niet zo goed. Nee, dat, uh, ja, het, het heeft altijd bestaan, maar. Het was wat minder zichtbaar, maar juist omdat de gemeenschap nu veel zichtbaarder is, ja, zien we dat ook wat meer terug. Ja. Helaas. Helaas. Ja, je, je zei net, uh, even voordat we echt uh, gingen praten online, van jullie hè, als dames zijn een, uh, een minderheid binnen een minderheid. En, en ik, ik vond het eigenlijk wel een schokkende opmerking, maar aan de andere kant wel volkomen terecht natuurlijk. Want, want jullie zijn wat minder. Uh, nou, lawaai is niet aardig om te zeggen, maar jullie maken iets minder geluid, zeg maar. Dan uh, de heren, als ik het zo mag zeggen. Ja, als je binnen de LHBTI-gemeenschap kijkt, dan zie je toch dat de lesbiennes vaak nog onzichtbaar blijven. Uh, ja, minder geluid uh, enerzijds. Ik denk dat het ook nog steeds wel gewoon met heel de, de historie van de ontwikkeling van de vrouw te maken heeft. Ja. Dat de vrouwen zich toch altijd uh, een beetje op de achtergrond opstellen. En dat zie je hierin ook wel een beetje terug. Je hebt uiteraard zeker ook een aantal zichtbare lesbiennes, uh, gelukkig. En uh, dat moeten ze overal uh, zeker blijven doen. Ik ik zal zelf ook mij voor die gemeenschap blijven inzetten. Maar je merkt, ja, zeker als het gaat om pride, om, om zichtbare acties... dat toch de lesbiennes minder zichtbaar zijn. En ook in de media. Er is minder aandacht voor. Heeft denk ik grotendeels ook te maken. Uh, ja, in de homowereld. Uh, Travestiewereld. Het is wat extravaganter. Ja. Dat wordt uh, graag in beeld gebracht. Ja. Een typisch voorbeeld. Uh, wat ik kan noemen. Is dat enkele jaren terug. De eerste Marokkaanse boot. Op de Amsterdamse uh, Pride uh, meevoer. Daar wordt een persbericht uitgestuurd. Van een uh, moslima. Met een, een regenboog uh, hoofddoekje. En uh, vervolgens zie ik artikelen in de krant verschijnen waar dan de boot met de leernichten, uh, uh, om het eventjes oh ja. zo uh, cru te zeggen, uh, bij wordt gezet. En dan denk ja. ik van ja, het gaat hier om de Marokkaanse boot. Er wordt een hele mooie boodschap uitgezonden. En toch wordt het dan maar zo neergezet in, in de beeldvorming. Maar zeggen jullie daar dan wat over? Ja, ik, nou ja, ik uh, doe het uh, op mijn eigen manier, uh, <laughs> op mijn eigen kanalen via social media. Uh, daar uh, ja, ja. spreken we het wel aan. Dit was niet het persbericht van de, vanuit het COC, ja. zeg ik daarbij. Uh, de, de Pride... In Amsterdam wordt ook niet georganiseerd door het COC. Wat nee. misschien door sommige mensen wel wordt gedacht. Uh, dat is echt een aparte stichting. Maar uh, ja, wij proberen dat wel... Ja, die stigmatisering proberen wij wel weg te nemen. Hoe wordt daarop gereageerd? Dan? Begrijpen ze dat? Of, of, of zeggen ze van, nou ja... Uh... Maar die stichting, even terugkomen op die stichting die dat organiseert... Hè, die staat buiten het COC om. Hoe is dat contact tussen die stichting en het COC? Dat is heel erg goed. Dat, uh, het COC is ook elk jaar vertegenwoordigd uh, in, de, in, ieder geval in de botenparade... maar ook heel veel uh, evenementen. Want dat is ook al iets wat vaak uh, niet altijd gezien wordt... is dat de Amsterdam Pride is een evenement van ruim een week... Mm -hmm. waar onder andere inmiddels ook Pride at the Beach... Ja, hier in Zandvoort uh, onderdeel van ja. uitmaakt. Dat ja. is eigenlijk uh, ja, de maand. Dinsdag, woensdag uh, van die week. En er, er zijn heel veel activiteiten: uh, kleinschalig, grootschalig, uh, waar het COC ook ondersteuning aan verleent. Uh, we hebben het Bob Angelo Fonds, de oprichter van het COC. Mm -hmm. En uh, ja. Eigenlijk alle LHBTI-initiatieven of, of als je iets met het thema wil doen, uh, kunnen een beroep doen op dit fonds om activiteiten te organiseren. En ja, dat is sowieso altijd uh, uh, ja, een ontzettend mooi uh, geheel, om het zo te zeggen. Want er gebeurt, gebeurt best veel. Hè? We hebben hier ja, de, de borrel hier, de regenboogborrel ja, hier, uh, in Zandvoort. Ja, nee, er en zijn vele activiteiten. Het kan daar terecht ja. ook, hè? Dat is, ja. Het is heel openbaar. Allemaal. Zeker. En, nou ja, we zien, ik, nee, ik kom zelf uit deze regio en, en ik zie bijvoorbeeld het COC Kennermerland, wat hier ook uh, in Zandvoort uh, actief is. Uh, ja, zij hebben ook diverse activiteiten voor ouderen, om, om, uh, dat ze elkaar kunnen ontmoeten. Ja. Maar ook voor jongeren. Uh, er wordt voorlichting gegeven op de scholen, een heel belangrijk thema. Zeker ja. voor het COC. Ik, ik heb het zelf ook gedaan en het is echt uh, ja, nog steeds heel hard Nodig. En uh, ja, daarmee hopen we gewoon een goede bijdrage te kunnen leveren ja. om uh, de acceptatie te vergroten. Ja. Ja. Ja, dus nou ja, we, voor, voor mijn gevoel is er hier in Zandvoort altijd heel veel openheid over ja. de lhbti gemeenschap. En ik kan me ook niet herinneren dat er hier ooit uh, issues of ja. uh, problemen zijn geweest. Ja. Uh, er zijn heel wat uh, echtparen hier die gewoon... Gezellig hand in hand door het dorp lopen en iedereen en kent, kent ze. We kennen elkaar en ja. gewoon als mens. Weet je, van oh ja, dat, ja, is, die, uh, dat is die man. Ja. Gezellig op het terras altijd. Dus je, als je iemand vaker ziet groeien, dan groet je elkaar. En ja. ik, ik, ik kan me niet herinneren dat er ooit iets geweest is hier. Dat er hier mensen ja, ook vrouwen, opmerkingen. Niet vrouwen, ook niet. Nee, maar mannen en vrouwen. Dat bedoel ik eigenlijk. Weet je, echtparen. bedoel ik uh, stellen. Het maakt niet uit. Nee, nou, het, het is ook niet altijd zichtbaar. Want wat wel ook iets is, is dat uh, de de bereidheid van uh, geweldsdelicten... Uh, die blijft toch nog een beetje onder maat. Men heeft angst uh, om ja, dingen toch bij de politie te melden. Gelukkig zijn er roze-in-blauw-teams... de, ja, de, de, de LHBTI-tak binnen de politie... Binnen de politie ja. die daarin ondersteuning uh, kunnen geven. En ik hoop echt... Ja, als je wat overkomt, doe zeker ook aangifte. Ja. Maar het blijft heel vaak toch uh, onder de radar. En uh, ja, er gebeuren zeker dingen, ook in Zandvoort. Dat weet ik nog uit mijn tijd dat ik zelf bij COC Kennemerland uh, betrokken was. Dus ja, het zijn incidenten, maar het gebeurt wel. Dat ja, mag uh, niet, hè? Nee, het zou zeker niet moeten. Het nee. is uh, leven en laten leven. Nou ja, je, je, je, begint, je geeft voorlichting op school en daar begint het natuurlijk eigenlijk. Hè, dat kinderen moeten leren om zichzelf te zijn. En niet met een schaamte om, om wat voor reden dan ook. Ik bedoel, ben je groot, klein, dik of dun, dan moet dat ook gewoon niet een probleem zijn. Dus het is heel goed dat die, dat die informatie er is en dat daarover gesproken wordt uh, met maar kinderen. Het is nog een taboe, hè, ook, denk ik. Ook wel. Ja. Ja. Ook nou, uit, het is niet uit, altijd een taboe, of, maar het is wel een, vaak wat ik heb gemerkt. Tijdens de voorlichtingen, ja, uh, wat kinderen meekrijgen uh, vanuit huis en uh, de mening die daar uh, gedeeld wordt, of, of uit welke hoek dan ook, ja, de, die is niet altijd positief. Uh, homo is nog steeds het, uh, het meest geld wordt ja, in de uh, scholen. En uh, ook op de sportvelden, ik, ik zet mezelf ook veel in op het gebied van sport uh, en de acceptatie van LHBTI's. Ja, als je zeg maar ook op een tribune in een voetbalstadion zit... en uh, het hele stadion zingt als je nu niet springt en ben je homofiel. Ja, en je, je bent dan net een, een 12, 13-jarige jongen... die een beetje zijn eigen identiteit aan het uh, ontwikkelen is en merkt... Goh, volgens mij val ik op, uh, op jongens als jongen zijnde. Mm -hmm. Ja, dan uh, denk je wel drie keer na voordat je het ook thuis ja. durft ja, te vertellen. Ja. En uh, ja, dat soort dingen. Dat, dat zijn echt nog uh, gebieden waar nog heel veel uh, werk uh, te doen is. Ja, dat begint dus inderdaad ja. bij de sportverenigingen zelf. Door gewoon te ja. blijven rammen en te blijven zeggen van jongens, één ding, dat wordt niet dat woord, dat, dat is weg. Dat, dat, ga, dat is ja, hetzelfde dat is het als het, het woord wel. kanker. Homo en kanker zijn volgens mij twee, ja, het is afschuwelijk, want ik. Beetje. Maar het houdt meestal op op het moment dat er bij hun in de familie bij een kind ooit iets gebeurt. Ooit, dat ja. iets gebeurt. Ja. En dan in één keer denken ze, oeps, ja, dat is toch ja. niet zo heel erg handig om dat te zeggen. Maar ja. dat moet voorkomen worden. Ja, nou ja, die bewustwording dat proberen we ook zeker bij de voorlichtingen ja. te creëren bij de jongeren. Ja. Ja. En hopen dat dat ook bijdraagt. En, nou ja, we zien inmiddels dat er heel veel mooie bewegingen zoals jong en oud zijn. Uh, waarbij jongeren elkaar kunnen, kunnen vinden. We hebben de GSA, de, de Gay Straight Alliance. Die uh, uh, op steeds meer scholen uh, actief worden. Paarse vrijdag is een, uh, in december. Nee, dat is echt een enorm grote uh, beweging waar jongeren in het paars rondlopen en ja, eigenlijk uh, um, elkaar laten zien of ze nou homo, hetero, wat dan ook zijn. Uh, van ik kan mezelf zijn op deze school. Fantastische signalen. En ja, het allermooiste is dat deze Jong-oud-beweging is, inmiddels na scouting Nederland de grootste jongerenbeweging geworden uh, in het land. En nou ja, dat is inderdaad wel een, ja. een van de projecten ja, ja. van het COC. Ja, ja. Niet bij iedereen bekend. Maar wat zeker genoemd mag worden. Ja. Ja, en dat draagt absoluut bij. Hey, even terug in Zandvoort. Hè. Ja. Hoe, uh, stel je voor, daar zitten jongeren te luisteren nu. Of uh, ouders die een beetje daarmee zitten. Van hoe kan ik nou mijn kind daar het beste in begeleiden. Stel je voor. Je bent uh, van, die, van de gemeenschap, van de LHBTI-gemeenschap en je wil informatie hebben. Wat kunnen ze dan het beste doen? Er zijn uh, diverse kanalen, maar ik zou zeker als het gaat om Zandvoort, uh, als je echt naar het regionale contact zoekt, neem contact op met COC Kennemerland. Uh, die zijn gevestigd in Haarlem, maar ik weet dat ze ook uh, actief zijn, uh, zeker buiten Haarlem, uh, met voorlichtingen. Je kan altijd informatie vragen. Ik weet ook dat ze bij Kennemerland een jong en oud groep hebben. Uh, Ouders zijn ook zeker van harte welkom om uh, eventjes te bellen. Uh, we kunnen ze zeker doorverwijzen naar de juiste... Okay. Begint bij COC op het internet. www.coc.nl en daarna kom je vanzelf waar je Absoluut. zijn moet. Ja. Ja. Nou, super. Bedankt voor de uitleg. Ja, dankjewel voor je uitleg en ja, je komst. En uh, ja, Allebei. succes. En uh, ja, er is, eigenlijk is het belachelijk dat we het erover hebben. Ja. Maar het ja. is wel... zo moet ik het zeggen. Oh, we gaan, uh, ik wil nog even wat informatie kwijt voordat ja. we naar het slotmuziekje uh, gaan. Uh, zometeen, dan hebben we het uh, zevende uur. Na het nieuws en de reclames hebben we het zevende uur van deze bijzondere uitzending van CFM. Live vanuit het Amsterdam Beach Hotel. Uh, kom vooral hier kijken. En en luisteren naar uh, the, uh, radio. Uh, de koffie is uh, hier klaar. En de thee. En iedere gast iedereen die wil komen, iedereen is welkom die wil komen kijken. Nou, uh, we gaan uh, na het nieuws even vertellen wat er vanaf 1 uur te beleven is in het dorp. Dus wat we net opgenoemd hebben, wat om 12 uur is, dat heeft u al gehoord. We gaan zo meteen, maar eerst hebben we, nog, tijd, we hebben nog wat tijd over. Dan gaan we een klein stukje van de agenda doen, handig. Onze eigen agenda. Onze eigen agenda. Ja, die hebben we ook nog. Uh, even kijken, dan moet ik even kijken. Uh, wij hebben nog even de tentoonstelling uh, Frisse Wind in het Zandvoorts Museum. Tot en met 23 juni. En dan hebben we vandaag, vandaag gebeurt er echt heel veel... Buiten deze 24 uur uh, Zandvoort hebben we de open dag van de Zandvoortse Bomschuitenbouwclub uh, van 2 tot 5. Dat is dat op de Tolweg. Beneden van de beneden ja. bij de studio, bij de studio Tolweg, van CFM. Ja. Goed, nou uh, uiteraard hebben we het evenement 24 uur. Zandvoort uh, met heel veel activiteiten. Uh, is, er een, is er een website waar ze dat kunnen zien? Op de, is dat bij het VVV terug te zien? Ik denk VVV. Ja. Ja. Goed. Nou, Dan is er uh, Vrienden van Zandvoort live op het Badhuisplein. Dat is vanaf twee uur. Ze zijn ja. nu aan het opbouwen. Het waait nog een beetje. Maar volgens mij wordt het straks mooi, het weer. mooi weer. En ja. de rest van de dag gaat de zon gewoon ja. schijnen. En dan morgen hebben we weer de Jaarmarkt in het centrum van, uh, van Zandvoort. Van 10 tot 4. Met 300 marktkramen. Ja, dat is niet niks. En het is te hopen dat het ja. inderdaad mooi weer blijft. Dan hebben we morgen zoals net besproken met Toosbergen. classic concerts met het koorconcert opera. Koor uit Althans. Al meer in de Protestantse kerk. Dat begint om drie uur. Kerk om half drie open en de entree is vijf euro. Ja, en 22 juni is er het midzomernachtfestival in het centrum van Zandvoort. En het aanvang is om acht uur. Goed, nou we gaan nu luisteren naar muziek en dan doen we straks de rest van de agenda. Tot straks.